Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden en misschien wel duizenden mensen zijn omgekomen na een heftige storm in Libië. In het oosten zijn hele wijken weggevaagd. De regio is tot rampgebied verklaard. En er is hulp onderweg vanuit de hoofdstad Tripoli, zag deze journalist. Five in the morning, local time. We saw large convoys with excavators, bulldozers, ambulances, uh, hundreds of, of uh, volunteers uh, uh, making their way towards eastern Libya. Maar in het oosten van het Afrikaanse land heeft een andere regering het voor het zeggen. Het is de vraag of ze een beetje samen kunnen werken om de slachtoffers te helpen. De oudste zoon van Ridouan Taghi is inderdaad opgepakt in Dubai. Vanochtend kwamen de telegrafen en het parool al met dat nieuws. Maar toen wilde het openbaar ministerie er nog niets over zeggen. Nederland heeft gevraagd om Faisal Taghi te arresteren. Justitie denkt dat hij de criminele organisatie van zijn vader verder runde nu die in de gevangenis zit. Op de kermis in Volendam is een medewerker zwaar gewond geraakt. De man wilde van de ene naar de andere kant van de booster springen toen hij werd geraakt. Hij is ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De kermis in Volendam gaat gewoon door. Maar een bezoekje aan de booster zit er voorlopig even niet in. En er is nog hoop voor groepachters die dit feest willen vieren. Met carnaval is het carnaval. Dan gaan we lekker carnaval. Dit gaat dus over carnaval. Al maanden klagen scholen in Brabant en Limburg over de eindtoets... die volgend jaar deels samenvalt met carnaval. Ze mogen van de demissionair onderwijsminister die toets wel iets eerder afnemen... maar dan zijn er op scholen al carnavalsvieringen. Dat is hartstikke onhandig dus. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dat basisscholen in carnavalsgebied... een weekje extra krijgen om die toets af te nemen. Maar of dat ook echt gebeurt is afwachten... want de onderwijsminister ziet dat nog niet zitten.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 Jij deelt vanavond jouw favoriete muziek ja. en de er gedraaid wordt, want dit is Play It Loud Fans.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 I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 dus nee, is nooit, nooit, aange, nooit aangekomen, maar ook nooit echt een kans gegeven. Nou, nou, misschien dus wie uh, weet dan, doen. vanavond ga ik gewoon een keertje ja, even de avondje zitten. Ja, gewoon een keertje doen. En dan even de old school, uh, jaren tachtig, dead metal uh, aanpakken... Dan, uh.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 Je moet wel rijk zijn, als, als je. Om daar een beetje te kriebelen, dat ik dacht. Oh. Ja, steek mij <laughs> ook hoor. Maar nog een lening regelen of. Ja, ja precies. <laughs>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 Here's Matt, let there be rock. Die is hier natuurlijk met Let There Be Rock Van het gelijknamige album Uit 77 Heerlijke muziek Art ja. We staan hier helemaal los te gaan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 Nou, gaaf. Misschien dat ik daar ook nog een keer heen wil. Want, ja, uh, ik hoop dat ze komen. Ja, dat hoop ik ook, ja. Als ze komen, dan uh, gaan we er zeker heen. Nieuw. Uh, nou, de volgende band die, uh, ja, kunnen we helaas niet meer live zien... in de oude originele line-up. Uh, want nou, helaas uh, is de frontman Chester Bennington... alweer zes jaar niet meer onder ons...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 These scars. I can't. What I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you. To just believe this is real. So I'll let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not. But I'll be here 'cause you're all that I got. I can't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 And you're back on me I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 And I'm executioner two I'm judging, I'm jury, and I'm executioner two Projector Protector. Rejector. Projector Rejector Infector Projector Rejector